In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopende Hoek en Sloten 6 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij Knopend Badhoefdorp 2. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen knopen klein Kleinpolderplein en Delft 4 kilometer. En richting Rotterdam bij Delft-Zuid 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda... voor de Van Brindenoord 2 kilometer. De rechter reishoek is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda... tussen de Knopende Ketelplein en Terbrechtseplein. 9 kilometer en vanuit Gouden tussen Knopend Gouwen en knooppunt Ebrechtseplein 11 kilometer. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan voorlopig beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij Beeldhoven 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Voor porque De verdeal voor gaat presenteren. Oh ja, oh ja. Staande. Gewoon, gewoon staande, heel goed, heel goed. Anita en bla bla bla. Welkom terug bij Soft op zaterdag. is twee uur alweer bij CfM Zandvoort op de zaterdagmiddag. Ja, even over onze prijsvraag. Hebben wij weer, hè? Webcam overbelast. <laughs> ja, krijgen we dat weer. En de telefoon staat gloeiend. Ja. Zo van, we kunnen ze niet tellen, want, uh, want uh, één webcam is overbelast. Dus uh, ze zien alleen jouw brede rug. Ja, precies. Het gaat ah. over het aantal hamsters, hè? Dat willen ja, we graag weten. Ja, vandaar ik de microfoons wat hoger heb gehangen. Heel goed. En vandaar dat ik nu sta. Maar we zullen ze een beetje helpen, want nu gaat het om de snelheid van bellen. Het zijn er meer dan vijf en minder dan zeven. Hé, hey? Dus. Even nadenken hoor. Ja, dat is een lastige. Een hele moeilijke. Een hele moeilijke. Dus. dus. Nou, je kan uh, twee kaarten winnen voor het feest uh, van vanmiddag. Is om 1 uur vanmiddag gestart bij de Safari Club uh, op het uh, Zuidstrand hier in Zandvoort. En wij geven een tweetal kaarten weg. à uh, 20 euro per stuk. Dus. Zomaar even 40 uur, Albert Jan, daar hebben we het dan over. Nou, daarom. Ik zou schroom niet en bel. Ja, en jij zit er weer lekker bij. Ik ben wel even gaan zitten. Nou, want... zeg maar even wat we gaan doen dan. Oh, wat gaan we doen? Uiteraard, de tweede uur... Uh, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En er zijn weer de nodige evenementen in... en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want dan kunt u even meeschrijven. Dat allemaal rond de klok van half vier. Rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen... met onze honkbalkenner bij uitstek, Joop van Nes. Want die volgt voor ons uh, en is dan ook lijfelijk aanwezig... bij de Haarlem Honkbalweek, die gisteren van start is gegaan. Dus rond de klok van kwart over drie gaan we even bellen met Joop van Nes. Tussen de zomerse muziek natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk uh, ben ik erg benieuwd wie de weg gaat met twee keer... een vrijkaart voor het evenement op het uh, strand van Zandvoort. Ja, dus bellen, schroom niet. Het zijn er meer dan 5 en minder dan zeven. Dus... 5, 5, 7. 57 303 93 is het telefoonnummer daarvoor. Of wil je Albert Jan aan de telefoon hebben? 5731969. Je mag kiezen 57 93 of 5731969. Wij geven twee keer twee vrijkaarten weg. Bel daarvoor naar de studio van CFM aan De TOLWEG! Steven lekker mee, bij je hier weer met deze gouden oude Van nieuws. En dat was I Wanna Dance With Somebody. Dit is VFM Zandvoort. En hier is Yes an owner of a lonely Hearts. In de top 2000 genoteerd staat is deze van Yes, you're the owner of a lonely hearts. Ja, gisteren is in Haarlem de Haarlemse hondbalweek van start gegaan. Ja, hondballiefhebber uh, is uh, Joop van en uh, Joop hebben we aan de telefoon. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, uh, heer en luisteraars. Ja, niet uit de stadion, Rob. Ik moet me even verontschuldigen. Ik moet straks uh, naar uh, Café zee voor het Jazz yes AC. Dus dat, uh, ja, dat is werk en dat uh, gaat nou eenmaal voor, ik kan er ook niks aan doen. Maar ik weet wel wat er gisteren gebeurd is en wat er op dit moment aan de hand is. Gisteren is inderdaad die Hongerweek begonnen met de wedstrijd eh, Verenigde Staten tegen Japan. Eh, en ik moet erbij zeggen, het is in mijn ogen misschien wel een beetje een gedevalueerd toernooi geworden, want er doen maar vier teams daarmee. Normaal doen er acht teams daarmee, spelen ze zeven wedstrijden. Nu zijn er vier gekomen, dat heeft alles met eh, financiën te maken. Want bijvoorbeeld teams als eh, Cuba en, eh, en, en een professioneel team uit, uh, uit uh, Amerika. Die konden niet komen. Wie wel meedoen, dat is Japan. Dat is uh, echt ook een, een topper in de wereld. Uh, Chinese Taipei, ook niet al te slecht natuurlijk. Ons, nee, ons eigen negental. En uh, Amerika, Verenigde Staten, maar dat is een college team. Nou moet je dat niet uitvlakken, want die college-spelers uit Amerika, die kunnen het spelletje heel goed spelen. En er zitten spelers bij die bijvoorbeeld uh, most valuable player van bepaalde toernooien zijn geworden. Dat zijn niet de eerste, de beste toernooien. En die doen mee. Ze hebben gisteravond, helaas, helaas, ja wat is helaas, ze hebben niet kunnen winnen, laat ik het zo zeggen, van Japan... Wat er wel bijna gebeurde, en dat zie je bijna nooit, dat is een, uh, een no-hit voor de Japanners. De, de Japanse pitchers waren dermate sterk dat uh, de, er geen één uh, um, uh, speler van Amerika op de Hongkong kon komen. Dat, uh, ja, en dat was dan eigenlijk uh, tot aan de, uh, de zevende inning het geval... Uh, Japan was toen al op voorsprong en uh, toen kwam er dus een slag, dermate goed, dat een speler van Amerika op de honk kwam, waardoor er, uh, de no-hit uh, niet uh, aangetekend kon worden. En als je dat als pitcher kan realiseren, denk erom, dan ben je een van de goede jongens hoor. Goed, uh, uh, wat ik nog over Nederland zal zeggen, Nederland is in principe, en klinkt misschien een beetje raar, de oude wereldkampioen. Het is, uh, uh, Nederland werd in 2011 werd, werd het wereldkampioen. Uh, daarna, en dat was om de twee jaar, werd het kampioenschap gespeeld. Daarna is, uh, is die hele serie is helemaal veranderd. Uh, je hebt uh, niet meer een wereldkampioenschap. Dat, dat is er niet meer, helaas. Wat je wel hebt, dat is een, uh, uh, een, een uh, uh, ja, hoe zal ik het noemen? Uh, World Baseball Classics noemen ze dat. Daar doen in een grote toernooi wereldwijd doen er een x-aantal landen mee. Goede landen, Puerto Rico, Nederland, Dominicaanse Republiek, Verenigde Staten, Venezuela, Venezuela Zuid-Korea. Nou, dat zijn allemaal teams die hebben ook in Nederland gespeeld. Australië doet ook mee. En uh, daar wordt uiteindelijk de, de winnaar van dat grote toernooi... die krijgt dan de titel wereldkampioen. Het zal voor Nederland heel moeilijk worden om dat te kunnen herhalen. Maar wat ze wel kunnen, dat is voor de twintigste keer de Halens Honkbalweek winnen. Nederland heeft het in de historie... en dan moet ik even kijken of ik dat zo heel, te, even heel snel kan vinden... Dan heeft Nederland negentien uh, keer gewonnen uh, de, de, de Halens Honkbalweek. En dat uh, gaat dan vanaf... Ja, 2004, geloof ik. of... Nee, nee, nee, nee, nee. Veel veel, veel, veel, veel terug. Nederland heeft het in ieder geval 19 keer gewonnen. Nee, Europees kampioen zijn ze 19 keer. Zo was het. En dat is al een tijdje terug. Uh, het is altijd uh, met, voor Nederland een tweestrijd met, uh, met Italië. Maar tegenwoordig zijn ook Rusland in opkomst. België is in opkomst. Uh, Tsjechië is in opkomst. En daar zijn teams uh, bij. Daar moet je als Nederlands uh, team gewoon ontzettend mee oppassen. Nederland heeft daarentegen wel een x aantal spelers. Die in de, de Hoogste League en de AAA league in Amerika spelen. En dat zijn dus professionals, die komen over het algemeen uit het Caribisch gebied, dus zeg maar, Curaçao, Bonaire, Aruba, die kant op. En die mogen in Nederland meespelen. Of dat ook op dit moment is, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat uh, Nederland vanavond speelt tegen. Wat had ik net gezegd op? Uh, tegen de Verenigde Staten. Die wedstrijd begint om 7 uur. Op dit moment dus Japan, eh, eh, Chinese Taipei. En ik zal even kijken wat de stand daarvoor is. We zitten in de vijfde inning eh, met eh, Chinese Taipei aan slag. En de stand is nog steeds 0-0. Wel zijn er een aantal hits geweest. Eh, Taipei heeft twee hits geslagen. Japan 3. Eh, Taipei heeft daarentegen één fout gemaakt. En dat uh, houdt elkaar dus in evenwicht. Het staat nog steeds 0-0. Op dit moment in, uh, in Haarlem, in het Park. En uh, ja, uh, vanavond ga ik zelf dus naar, uh, ja, naar Nederland uiteraard, denk ik. En uh, van de week komen we nog een x-aantal keer terug uh, via CFM. Met name tijdens de lunchprogramma's uh, van uh, Ruud Jansen. Daar ga ik dus een update houden. En wellicht s'avonds nog eens een keertje live, maar dat kan ik niet beloven, op. Oké, okay, nou, uh, we blijven het in ieder geval volgen, de Haarlemse Honkbalweek. Wat kleiner dan uh, normaal gesproken, maar zeker toch nog de moeite waard. Ja zeker, want ja, dat zijn toch toplanden. De, de echte toppers zijn er dus niet. Cuba, de Dominicaanse Republiek, eh, Costa Rica en dat soort dingen. Maar uh, Japan en Chinese Taipei en Nederland. Als eigenlijk regerend oud wereldkampioen. Die titel wordt niet meer vergeven. Eh, dat zijn niet de eerste de beste, laat het zijn. Zo is het. Dankjewel Joop. En uh, we blijven de Haarlemse Rondbouwijk volgen. En uh, gaan weer geregeld deze week bellen. Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Fris over de Halemse Honkbalweek. En van de Halemse Honkbalweek gaan we nog even naar het North Sea Jazz Festival. Want wat een optreden is daar vanavond vanaf 6 uur. De optreden begint om 6 uur met Ellen Clark. Gevolgd door El Row, dan Josh Stone. En de uitsmijter van vandaag, dat is Stevie Wonder. Steven Wander en Isn't she lovely? Zodidelijk de evenementagenda maar eerst deze van Michael Jackson. De nieuwe single van Michael Jackson... tezamen met Justin Timberlake. The love never felt so good. Het is vier minuten over half vier... en vier minuten over half tien... op de maandagmorgen als je naar de herhaling uh, luistert. Het is tijd voor de evenementenagenda. Oh, is ja. het weer een lange? Nou, er is dus weer genoeg te doen, hoor. Kan ik er even rustig bij ja, gaan zitten? Ja, ik kan even rustig gaan zitten. Maar okay. voordat ik met de evenementenagenda begin... nog even een nagekomen bericht van Joop. Onze uh, hon Haarlem honkbalvolger uh, volger Morgen is er om twee uur de wedstrijd tussen Chinese Taipei tegen Nederland. En uh, daar krijgt u morgenmiddag ook een live verslag... tijdens uh, de uitzending van Zandvoort op zondag. Gepresenteerd door onze collega Andor Zandbergen. Dat even voor Chinese Taipei tegen Nederland. Morgenmiddag twee uur aanvang. En uh, voor een update kunt u gewoon luisteren naar ZFM op de zondag. Goed, dan uh, gaan we beginnen met de evenementenagenda. Dus ga jij maar even zitten... Uh, allereerst, is het, het is gisteren begonnen en het uh, duurt nog tot en met morgen. En dan heb ik het over de Big Sub Weekend. Het hele weekend lang kunt u uh, uh, genieten van mega uh, sub-evenement en subs huren. Voor u die niet weten wat suppen is, dat is staan op zo'n waveboard... en dan met een, een pedal uh, je voortbewegen over het water. En waar vindt het evenement dan uh, plaats dit weekend? En dat vindt plaats bij First Wave Surf School. En dan heb ik het strandafgang, de fovage nummer 13... En uh, u kunt daar gewoon gaan kijken, maar u kunt ook een sub huren. En uh, dat, duurt, dat kost 35 euro per uur. Nogmaals, First Wave Surfschool, uh, strandafgang, de Fauvage 13 dit weekend. Het Big Sub Weekend. Dan gaan we naar uh, een geweldig uh, feest vanavond. En dan heb ik het over Beach Party. En dat is zaterdag georganiseerd. Uh, uh, Club Nautique, wederom een swingende Beach Party. En uh, diverse DJ's draaien zomerse mix van 80 en jaren 90 muziek. En uh, het beste van dit decennium. Vooraf serveert Club Notiek een overheerlijke barbecue menu van 16,50 euro. Welke op de voorhand uh, zal moeten worden gereserveerd. Club Notiek is een trendy strandpaviljoen... aan de Noordelijke Boulevard Bernard in Zandvoort. Dicht bij het circuit en op loopafstand van het station en het centrum. Club Notiek heeft een mediterrane uitstraling. En staat ook bekend voor de goede gastvrijheid. Gastvrij uh, in de voorverkoop waren deze kaarten van 10 uur verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort, bij uiteraard Beach Club Nautique en de Primera winkels. Aan de deur zijn de kaarten tot 6 uur ook een tientje, daarna 12,50. euro Parkeren op de boulevard is mogelijk en gratis na 8 uur. Nogmaals, beachparty vanavond bij Club Nautique. Het begint allemaal om half 6. Meer informatie kunt u vinden op uh, de uh, website van www.swingstation.com. Www.swingstation.nl. Vanavond dus beachparty bij Club Nautique. Maar de jazzliefhebbers gaan natuurlijk vanmiddag naar Jazz aan Zee met Lils Macintosh en Friends. Nieuw in Zandvoort. Jazz met bekende binnen- en buitenlandse artiesten... in de sfeer van zon, zee en strand. Elk tweede weekend van de maand in Café Het Juttertje. Het gezellige café-gedeelte van het jaar Pavillon paviljoen Talassa. Gastheer Ton Ariensen heet u van harte welkom vanmiddag... en is verheugd dat zijn vriendin Lils McIntosh... de eerste optreden komt verzorgen. Lils komt natuurlijk niet alleen. Maar haar friends tijdens de optreden zijn Kloes van Mechelen op saxofoon... Kajan Witmer op piano, Ham Wijntjes op contrabas... en Menno Veenendaal op drums. een reden om even lekker naar het strand te gaan. Indien u wenst te eten tijdens het optreden of na het optreden... dan wordt u verzocht even te bellen met club Thalassa. En dan hebben we het over strandafgang nummertje 18... en het begint allemaal om 4 uur. Dus jazzliefhebbers haast u naar het juttertje... in het jaar rond paviljoen Thalassa. Vanmiddag heerlijke jazzmuziek met Lils Macintosh en Friends. Dan uh, gaat morgen ook van start de Recreade. En de Recreade is een vrijwillige stichting in Zandvoort die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de 47 e keer uh, twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het programma kunt u trouwens uh, nalezen in de Zandvoortse Courant. Vanaf 12 juli tot met 25 juli zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waarvan 10 uur morgens tot 12 uur en van 2 tot 4 uur de kinderen voor 1 euro per dag deel mee kunnen doen aan de activiteiten. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een poppenkast, volkstansen en een heuse vossenjacht. Nou, dat boezemt mij altijd weer angst in, hè? Een vossenjacht. Jaarlijks worden recreade op de laatste vrijdag afgesloten met de bekende Santenkraampie. Diverse locaties en meer informatie kunt u vinden op www.recreade-zandvoort.nl. Www en wie nog niet uitgetangood is, is natuurlijk ook weer van harte welkom. Uh, op 13 uh, juli uh, bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee. En dat is strafafgang uh, de Vauvage. Paviljoen Meijer aan Zee. En het dus, is 10 euro, uh, inclusief één drankje. En meer informatie over deze tango aan zee kunt u vinden op de website www.elsabesio.nl. Www dat allemaal op 13 juli vanaf 5 uur. En het duurt tot 10 uur. Dan de ondernemersvereniging van Zandvoort heeft in samenwerking met de gemeente Zandvoort weer een aantal concerten in het muziekpaviljoen mogelijk gemaakt. Kortom, uh, gezellig kijken naar het optreden van, en dan hebben we het over 17 juli, de South World Academy. En het muziekoptreden begint allemaal om 5 uur in het muziekpaviljoen. Dan gaan we naar Ayuma Summer Sessions. En dat is een uh, first edition live music. Verschillende gastmuzikanten komen live performen. Latin jazz tunes with dance elements. En dat allemaal op Strandpaviljoen Ayuma op 17 juli. Strandafgang Zuiderduin 2. En dat begint allemaal om 8 uur en dat zal tot middernacht duren. Ayuma Summer Sessions 17 juli bij uh, Strandpaviljoen Ayuma. Strandafgang Zuiderduin nummer 2. Dan gaan we naar het Zandvoortsmuseum, want daar is een uh, zomerexpositie... en wel Ada Breedveld en de Zomerse Verrassing. Het Zandvoortsmuseum heeft een verrassende zomerse tentoonstelling samengesteld. Van 18 juli tot en met 17 augustus kunt u genieten en aankopen doen... van een aantal kunstenaars. Iedereen is van harte welkom op de opening van het Zandvoortsmuseum. De opening van deze verrassende verkooptentoonstelling... wordt ge, uh, bericht door Dolle Bellefleur, kunsthistorica uit Amsterdam... Dan hebben we dus natuurlijk die zomerexpo over het Zandvoortsmuseum... aan de Svaluweestraat nummertje 1. De entree tot 18 jaar is gratis. Daarboven is het 2,25 euro. Meer informatie over tijden en openingstijden... Uh, kunt u vinden op de website van het Zandvoortsmuseum. En dat is www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl. Dat allemaal vanaf 18 juli. Ja, en hij komt ook weer in Zandvoort. De kermis, ja zeker. En vanaf 18 juli is er weer kermis in Zandvoort. Op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevards worden zo'n 30 zaken opgebouwd. Voor de oudere jeugd staan er een autoscooter, number one trip en een rupsbaan klaar. Toppers op de kermis in Zandvoort zijn de breakdance en turbopolyp. Voor de jongere kermisbezoekers staat er een draaimolen en een mega salto trampoline... Altijd prijs en geld voor de kleinsten bij de skatebol en touwtje trekken. De behendigheid kan door de volwassenen worden getest bij de Grand Pusher. Ja, ja, grijpkranen en het schietsalon. De oliebollen, suikerspinnen en nog een kraam zorgen voor het stillen van de hongerige magen en een lekkere trek. En de kermis begint dus op 18 juli en duurt tot en met 27 juli. Meer informatie kunt u vinden op www.kermiszandvoort.nl www.kermiszandvoort.nl dan is het ook de tijd voor een megafestijn op het strand. Niet alleen vandaag al, maar ook op uh, 20 juli. En dan heb ik het over Zandvoort Alive. Voel je het warme zand al tussen de tenen... terwijl je de heerlijke versgemaakte mojito opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor twee stranddagen... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is dus gratis. Maar als je toch euro's over de balk wil smijten... dan weten ze bij de bar van Mango's zeker wel raad mee. Laat de zomer maar komen, is het motto tijdens Zandvoort Alive. En dan hebben we het natuurlijk over Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee. Boulevard Bernard 14 en 15, dit festival... En dat begint allemaal op 20 juli. En dat begint allemaal om 4 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortalife.nl. www.zandvoortalive.nl www En tot slot hebben we nog het Red Carpet Bingo. Red Carpet Bingo is een uh, hippe bingo-show voor ladies only... met exclusieve prijzen en boordevol gezelligheid. En dan hebben we het over Meijer aan Zee, strandafgang de Fovage En dat vindt allemaal plaats op 23 juli. En de prijs per persoon is 30 euro, inclusief 5 bingo-kaarten. Red Carpet Bingo bij Meijer aan Zee, strandafgang de Fovage nummertje 16. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op www.redcarpetbingo.nl www.redcarpetbingo.nl tot zover. Bingo! Bingo! Dat was hem, de evenementagenda bij CFM. Wil je de evenementen nalezen? Zet dan je tv op kanaal 40 digitaal, krijg je de laatste nieuwsjes uit Zalvoort en natuurlijk ook de agenda. Heb je hem op je telefoon? De CFM-app? Jazeker, ik wel. Ja, sinds gisteren heeft CFM ook een eigen app te downloaden in de Play stores. Je tikt gewoon uh, ZFM in, ZFM. En uh, ja, dan uh, kan je de, de CFM-app uh, downloaden. Wij gaan wel met onze tijd mee, hè? Ja, zeker. Het is zeker, to date, actueel. Het is zeker de moeite waard. Dus zet hem op je telefoon. De CFM-app vanaf nu beschikbaar. En hier is The Association en Windy. talent heb ik, Albert-Jan. Je genoot no. even lekker mee. Ja, ik had die koptelefoon keihard, dus ik hoorde mezelf niet zingen. Dat scheelt natuurlijk weer. Yo, de Association El Ja, download hem nu hè, op je telefoon. De CFM-app vanaf nu beschikbaar. CFM heeft een eigen app. Zeg het voort, zeg het voort.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 Heerlijke muziek en he. muziek van de Rolling Stones bij C.F.M. Zalvoort. Nogmaals een hele goede middag. Zalvoort op zaterdag bij. Tot de 5 uur vanmiddag. Jodin de single op Paint in Plek. Het is 10 minuten voor 4 uur geworden. Ja, de Tour de France. Ruim 10 minuten op de gele trui. Nee, juist. En uh, juist. die kopgroep, ja. daar zit bij ja. ja. Nicky Terfstra. Kijk. Dus Nicky Terfstra zit in de kopgroep. En op tien uh, minuten uh, uh, der, uh, het peloton. Dus we hebben een ruime voorsprong. Maar ja, het Vernein in deze etappe zit hem in de staart. Ja, zo Ondertegen is het. Tegen het eind krijgt je nog even drie kolletjes. Uh, trouwens, even terwijl u naar de Rolling Stones luisterde... We kregen nog even het verzoek om nog even een activiteit te vermelden. Uh, daar heb ik vorige week al wel aandacht aan geschonken. Maar ik, uh, natuurlijk zal ik dat ook nog eventjes doen. En dan heb ik het wel over de zomerexpositie in de Agatha Kerk. Want die is afgelopen zaterdag is de zomerexpositie... van de lokale raad van kerken in de Agatha Kerk geopend. Nee, minder dan 24 kunstenaars, u hoort het goed... 24 kunstenaars hebben positief gereageerd op de oproep van de raad... om werk met als thema delen wereldwijd geven en nemen aan te melden. Het thema zal ook tijdens de ecumenische diensten in de Zandvoortse kerken... De deze zomer de aandacht krijgen. De expositie naar Gatakerk is alle zaterdagen tot en met 30 augustus... geopend tussen 4 en 5 uur. Bent u op zaterdag niet in de gelegenheid om de expositie te bezichtigen... dan is iedere, iedere zondag na de mis tot ongeveer half één de gelegenheid om dit alsnog te doen. De entree is gratis en er zijn altijd vrijwilligers... en soms kunstenaars zelf aanwezig... nu van alle kunstwerken iets weten te vertellen. Dus waarvan acte. Morgen, zoverd of zondag, tussen 2 en 5 bij CfM... gepresenteerd door collega Andor Zoonbergen. Ja, en ik heb Andor gisteren gesproken, Albert-Jan... en wat hij gaat doen morgen, dat is zo leuk, hè, zo leuk. We zijn lekker met de Tour de France bezig. We gaan naar het zuiden op vakantie. Heel veel naar Zuid-Frankrijk natuurlijk. Hij heeft drie uur lang... Alleen maar Fransstalige muziek morgen. Dat is leuk. Leuk. Ja, een leuk initiatief. Tussen 2 en vijf morgenmiddag bij CFM. En hij heeft er alvast eentje aan, maar hij verklapt. Dat is deze. Die komt morgen dus ook langs. Hier is Troma E en Formidable. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 En dat was Tromé en Formidable, alweer het uh, ene laatste plaatje... in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn Albert-Jan en ik er nog een uur lang tussen vier en vijf. Graag tot zo en alleen laten we jou met deze 12 eens van The Breakfast Club. Hier is Rhino Track.